Toen de Egyptische autoriteiten beloofden dat die zouden worden vrijgelaten... besloten de demonstranten hun sit-in te beëindigen. President Obama en de Israëlische pre premier Netanyahu... hebben in hun gesprek in het Witte Huis geen vooruitgang geboekt. Netanyahu zei dat Israël niet zal terugkeren naar de grenzen van voor 1967. In zijn toespraak over de Arabische wereld zei Obama donderdag... dat Israël dat wel moet doen om een Palestijnse staat mogelijk te maken...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 Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het tweede uur van Nachtvluchten... van zaterdag 21 mei 2011. Fijn dat u luistert naar Radio 1, naar Omroep Max. In dit uur hoort u het vierde deel van een vijfluik van de VPRO... over het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland in mei 1940. In deze aflevering het verhaal van corporaal Siem Heiden. De metselaar uit, uit IJsselmonde en op dat moment nationale schaatsheld... bevindt zich in de vesting Holland op het eiland van Dordrecht. Wanneer Duitse parachutisten worden gedropt, breekt er paniek uit. Vrijwel niemand rekende erop dat de vijand uit de lucht zou komen vallen. Maar Heide voorspelde als een van de weinigen de komst van de Valschirmjäger. Deze uitzending stamt uit 1989 en werd gemaakt door Marnix Koolhaas. Luistert u naar Het Spoor Terug.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 In zügig voormars gaat het over die goed gepleegde straßen, immer tieper in het land. Deze dagen hoor je klagen en wel duizend dingen vragen, maar doe niet zo zenuwachtig en hou je in Trachter. De gevaren die we ontwaren zullen Nederland wel sparen. Geen fanatisme, hou oh je optimisme, elk die zuchten slaagt, die sticht dicht meer kwaad, want ons leven waakt en staat paraat. Ik ga het aflezen van Hitler. Dat was voor de horen geluid. En toen ik het boek las... toen geloofde ik alles wat hij schreef. Al die krankzinnigheid, dat een krankzinnige dat kan doen. Toen ze in Noorwegen die valschermjaars viel... ja, ik had dagelijks de kaart zat ik leggen... daar zat je alles bij te tekenen wat er was... en wat er stond, godverdomme, uit de lucht. Dan flikken ze bij ons ook. Van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 Het is voor iedereen een grote verrassing dat al op 10 mei, de eerste oorlogsdag, de Duitsers tot in het westen van ons land doordringen. Vrijwel niemand heeft erop gerekend dat de vijand letterlijk uit de lucht zal komen vallen. Binnen de vesting Holland, het door de grote waterwegen omsloten westen van ons land, hebben de Duitsers het gemunt op twee van de Zuid-Hollandse eilanden. IJsselmonde, met het beneden de Maas gelegen deel van Rotterdam en het eiland van Dordrecht. Ze moeten de strategische bruggen en vliegvelden in handen krijgen... om zo de doortocht vrij te maken voor de oprukkende 9e Duitse panzerdivisie. Als in de vroege morgen van 10 mei de eerste Stuka's overvliegen... blijken er weinig Nederlandse troepen op de twee eilanden aanwezig te zijn. Vooral veel officieren brengen de nacht thuis door... en kunnen hun onderdelen niet meer bereiken. Bovendien is het bevel over Dordrecht volgens velen niet in veilige handen... Commandant is een zekere overste Mussert, broer van de NSB-leider. Hij is verantwoordelijk voor de Maasbrug, de verbinding met Rotterdam. Een van de manschappen die wel in een oude school in Dordrecht de nacht heeft doorgebracht, is dienstplichtig Siem Heiden van het Depot Pontoniers en Torpedisten. Hij is 35 en behoort tot de oudste lichting die nog voor de mobilisatie is opgeroepen. De metselaar uit IJsselmonde, die in zijn tijd nationale bekendheid geniet als schatsenrijder, heeft als een van de weinigen de komst van de Duitse Valschirmjäger voorspeld. En met dat angstig idee gaan we slapen. En het is half drie. En ik word wakker. Ik slaap verschrikkelijk goed, maar als ze nou s'nachts weer bij me komen kijken... dan doen ze zo gezichtig de deur open, maar ik heb wel lang gezien dat ze komen. En ik... Je legt altijd te waken. Dus ik, ik ben eruit gegaan en gaan praten met de wacht. Hij zei, je gelooft vliegtuigen zijn. Ik zeg: ga boven op dak kijken. En toen werd de brug gebombardeerd. Of gemitoreerd, niet gebombardeerd. Nee? En toen zag ik eerst twee vliegtuigen. Maar als ik er nou twee zag, zag ik er gelijk weer twee van de andere kant. Dus er waren er vier. Maar terwijl ik daar op dak sta, ik loop langs die wacht. Ik zie jongens, zijn jullie patronen? Ja, we hebben er 250. Ik zeg nou, geen minder 10. tien. En toen kreeg ik er maar vijf, maar ik heb er nog vijf bijgepikt. Dus ik had tien patronen. Ik denk, zo, ik... Nee, maar de eerste vijf, die heb ik in de lucht staan geschieten op die rotvliegtuigen. Maar je bent moest je ben natuurlijk, je bent onmachtig. En toch doe je het. Kijk, en toen... sta ik nog op dak. Ik zeg... Bij de modijk zijn ze aan het vechten. Hey, kijk eens eens duiken. Maar wij zagen dat allemaal wel duiken, maar het waren die Duitse stuurkaars. En die en dan hoor je dat geluid, dat hadden ze er nog extra bij. En dat werkt toch, Al voor een hoop mensen is dat paniek hoor. Mm -hmm. Maar ik, zei, ah, joh, ik zeg, die, die vallen de brug aan. En nou dacht ik eerst dat de brug aangevallen werd door de Engelsen om kapot te gooien. Want dat is het eerste wat je denkt als die brug kapot is, kunnen ze niet overkomen. Ja. Maar dat was niet zo, het waren geen Engelsen, het waren Duitse Stukas. En terwijl ik nog sta te kijken, ik zei, jongens, ik zeg, ik vertrouw dat geen pest, dat is, oh, het is oorlog, hoor. denk erop. Alle jongens wakker gemaakt. Nou, je kon er amper de waren erbij, die kon je niet wakker krijgen. Nou, dat merken we wel als het zover is. Hadden niet in de gaten wat er los was. En ik heb, net heb ik mijn pakje aan. En ik heb die, die vijf patronen die ik nog heb, die ik in mijn geweer. Ik denk, en, nou, als er nou wel komt, weet ik nou wat. Ik zeg, jongens, zijn de patronen wel onze ons gehaald worden? Waar halen die? We leggen die. Waar ga je die vinden? Ja, die liggen in de kazerne. Dat is aan de waterkant, dat is maar een kilometer bij ons vandaan. Maar ja, er was geen leiding, dus er werd nog niks gehaald. En dan zie ik ineens, zie van die jeunkers aan komen. Dan komen dus er zo'n of acht, komen er zo aan Van Op Kijk, uit godverdomme, er komen de moffen, die gaan landen. Heb je ja, nog geen idee dat het parachutisten zijn, terwijl ik het in mijn gedachten had. Maar ik zie er de eerste uitspringen. Ik zei, jongens, dat zijn parachutisten, net als in Noorwegen, hoor, zo worden we gepikt. Dus ik reed naar beneden en alles in paniek draaien gauw ankelen En die patroon had, ging mee. Ik zeg, vanuit We moeten daar naar het bos toe. Ik zeg, naar de wei. Ik zeg, daar vallen ze neer. Ik zeg, voordat ze iets kunnen doen, moeten we ze doodschieten. Nou, eh, ik had drie patronen verschoten. Maar toen hadden ze al een milieutrommel klaar. En toen begonnen ze die, die zijstraten allemaal weg te maaien. En dat, dat, zat, dat liep ik in, dus... Ik had stom geluk dat ik niet geraakt werd. Ik denk, ik terug. Ik denk, spullen halen en versterking. Maar ja, uh, ik was teruggegaan naar de school omdat ik geen patronen had. En ik kom in die school aan en daar dus zie ik net een auto komen. Ik zeg, geen hey, patronen. Hij zei, ja, ik zeg, geweldig. Dus ik tel die boel vol, terwijl ik alles vol sta te douwen. Nog extra in mijn zakken, want het enige wat je had, was je geweer. Ik zei: Als jij een ransel geeft, had ik het brengen. Dus ik gooi dus op 20 kilo patronen mee en ik heb stap. Maar ik moest vier straten oversteken. Dan laat je dat even zien. Houd hem maar even stil. Nou, is dit het bos van de Ro. Ja. Hier, hier is het station. Net langs de spoorlijn uh, bedoeld. ik? Ja. En dat is de. Uh, dan moet ik omzien te rollen dat ik in die straat kom. Nou, eh, ik ken achter het huis komen. Ja, daar kwam ik bij Van der Houwen aan zitten, de luitenant. En die moest munitie erheen brengen. Munitie? Ja. Hij zegt: God, zie je, ja. Hij zegt, Blijf je bij ons? Ja, bij jou altijd. Ik had vertrouwen niet omdat het een plaatsgenoot is. Want dan moet je iemand hebben die jouw was. Want ik kon al die jongens niet. Ja. En je ziet ze wel op een vlakken, maar je kent ze niet. Ik zei wat is er aan de hand. Ik zeg, nou, ik zeg, waar zitten die moffen weer op? Ik zeg, hebben jullie nou alweer eens kijken en zo? Ik zeg, wil je iemand eens kijken wat er los is? Hij zegt, ja, we willen wel gaan, maar we hebben geen patroon. Ik zeg, nou, jongens, en wij de patroon uitgedeeld. Ik zeg, nou, luid, geef maar iemand mee. Nou, ik kijken. Ik zeg, ik weet hier de situatie heel goed. Nou, toen ben ik daar gaan kijken. Maar dan heb je dat plein, hier zo, hier heb je de tunnel. Hè? Ja. En nou, hier zat een mof. Een milieuschutter. En die zat eigenlijk om de boel vrij te maken. dat ze naar die brug konden schieten. Hey, op konden rukken. Maar omdat er hier vandaan. van de vermarende school. die zit hier. steeds hier, deze is hier. werd er maar steeds in het land geschoten. Dus die moffen. Die door te dreigen weinig te verroeren. die konden zich niet goed verenigen. Die zijn op een gegeven moment. Zijn ze de sloot ingedoken. om ontdekking te hebben. Nou, maar ik ga naar voren met die knul. ik ga kijken. Toen kom ik er bij een, een huis aan zitten. Ik zeg, ja, hier moeten we kijken, daar moet de tunnel zien. En enfin, we lopen aan de achterkant en dus er lopen een huis en Dan zie ik ineens mensen in het huis. Ik zeg, luister eens, ik zeg, ken ik hier op straat kijken? Ja, wat wil je? Ik zeg, nou, ik zeg, ik zeg hier moet ergens een mitrailleur staan. O, zegt ze, kom maar eens even verder. Hier liggen vier mensen zwaar gewond. En dat was een zuster met een rode kruisband om. Ik zie ze, nou, een groot wijf. Nee, toen ik keek, ik denk, nou, dat is een lekker stuk. Ja, dat vergeet je niet. Hè. Omdat ze gereserveerd was, hè. Ja. En die vrouw die er woonde, ze zegt, zegt kennen we hier de mogen? Ze zegt, nee, maar hierna, daar staat de deur open, want die zijn gevlucht. Ik zei, ja, ik zeg, wij hoeven één keer maar op zolder te zijn. Ik zeg, voor de rest heb ik niks mee te maken, maar wij willen kijken waar die mof zit. Nou, om wij trappen trappel te komen op het zolderkamertje... Ik kijk naar buiten en ik zie nog niks. Maar jij staat nog even te kijken en te loren. Achter het gordijn, want je laat je kop niet zien. En daar zie ik een knijsje achter die een, een, een peesbak, is het mooiste woord. Uit waar zeggen ze wel eens, maar wij noemen het een Pisbak. En daar zit een knijsje, die een mof, net langskomt zenuwachtig. En dan weer teruglopen. Ik zeg, verrek, daar staat een mof met de metrailleur. Terwijl wij zo staan te kijken, zie ik die man staan. Ik denk, God, die is nog nooit hier geweest. Die komt uit Duitsland. Die hebben ze zo weer naar beneden gesolderd, en die moet hier vechten. Wat zal die vent in de war zitten? Want ik had het idee: oorlog, dan moet je nog even naar binnen. Maar dan komt er een bakker aan fietsen, een grote lange kerel... en die zal die tunnel indraaien. Terwijl die de tunnel indraait, loopt die mocht, die doet vijf passen naar voren... en die zegt... En die man, die knalt zo neer. Ik zeg, dat is nou oorlog. Toen drongen we het en ik zeg, en als die ons ziet... schiet die ons voor ons, verdommenis. Ik zeg, dus uh, daar moeten we voor zijn. Die moeten wij opruimen. Yo, ik zeg, als hij nou weer er langs heen, wat hij loopt zenuwachtig... en dan staat hij maar net een moment, ik kan me heel zijn lichaam zien... zodra er is, maar moet ik gelijk schieten. Nou, ik zeg, hou we de gaten hoor, ik zeg, zo kan het zou kunnen gebeuren... ik kon niet tot drie te tellen, en gelijk zien we die kerel komen... en die kijkt weer of dat die vent stil ligt, dus daar kijkt hij na... en dat moment was nog net voor ons genoeg... dat we mee van de korrel konden genomen. En dat was, boom, Het waren twee schoten, maar dat was één knal. Hij valt op zijn knie, hij zit op zijn kont, hij krijpt weer overeind en hij loopt, ja, kreupel loopt hij weg naar de slootkant. En ik zie hem aan de slootkant neervallen. En ik zeg, nou, ik zeg, die is er geweest. En toen werd het voor mij een echte oorlog. Want ik had me eerst gerealiseerd dat die man in een vreemd land zo neergegooid was. Nee? Ik realiseerde me niet dat als hij mij gezien had, maar op dat moment dat hij die bakken neerschot, was het voor mij een echte oorlog. Ik denk als hij Rotmo of mij ziet, ga ik er dan. Dus hou je weg en knalt hem neer. En ik als de donder terug, ik moest zo'n 200 meter door alle tuintjes heen. En hegentjes en over kippenhokken. En toen kwam ik bij de luitenant aan. En ik zou eens haar fijn vertellen wat er aan de hand was. Want ik was natuurlijk helemaal van de kook. Want daar moet je even aan wennen. En dan wil ik het aan vertellen, die luitenant, wat ik gezien heb. Dat we die miturieurpost daar weggeknald hebben, dat we ruimte hebben. En ik had geen geluid. Ik was zo zenuwachtig, die hadden me zo te pakken. Ik kon er geen geluid uitbrengen. En had ik had gezegd, ik zeg het toen wel mogen liever neer. Ik kom een vrouw die doet de deur open, die zegt... Jongens, ik heb een grote kant koffie voor jullie. Nou praat ik... Lijkt me tijd noemen, dat vijf uur was. Een idee. En dan had ze zo'n bruine waterketel, die had ze volgezet... Ze zeggen, nou zei ze op de radio, je moet je neven maar in de wc gooien. Maar ik kan nog een lekkere fles staan. Die zat nog goed half vol die heb ik maar in de koffie gedaan. Hebben jullie haar nodig? En daar kreeg ik de eerste slok uit. En die drink ik uit. Dan kun je even ademhalen. En die leuterman die geeft me een klap op mijn schouder. Hij zegt, zie me heb je hebt morgen doodgeschoten. Ik zeg, hartstikke dood. Toen kom ik praten. zijn wij echt de boel verder gaan verkennen. He? Nou, ze staan op een gegeven moment bij een ronde zaak. Ik zie joh, hier zitten ze in de sloot. En terwijl we zo staan, 15 meter bij ons vandaan, lopen er zo'n stukje vier moven, Die lopen daar, omdat ze daar een hele stelling gemaakt hadden waar ze alles neergezet hadden. En een punt waarvanuit ze uit moesten breken. Het is dus die stukje vier mof, Die lopen daar, omdat ze daar een hele stelling gemaakt hadden, waar ze alles neergezet hadden. Een, een punt waarvan uit ze uit moesten breken. Hey, dus die lopen dat nog een beetje te schoffelen en te doen. Maar dat, dat is zo'n deur. daar kijk je erheen. Dus die mof, die kon mij ook zien. Ik zeg, ik heb een reuze idee. Ik zeg, we zijn met twintig man, dat ken net. Hij zegt, en dan? Ik zeg, nou, dat zeg je vertellen. We zetten hier een trapje bij en we zoeken er nog een op. Hij zei: Gaan we even boven kijken? Ik zei, ja, wat dacht je dan? Dus wij zijn zo naar boven geklapt. Wat komt dus? Stond open van de keuken, die mensen waren gevlucht. Ik zeg: Nou, we laten de gordijnen niet zijn. En die overgordijnen trekken we straks heel voorzichtig weg. Maar dat doen we niet eerst dat er geschoten wordt, anders horen ze het. Ik zeg: Maar die vitraties. Het was een huis dat toevallig over een lange gordijnen heen, ook langs de slaapkamer. Ik zeg: Die laten we hangen, en dan zien ze nog niet. Maar kijk, daar zitten ze beneden. Hij zei, hoeveel zitten? Ik zei, nou, 25. Ja, die zag ik ook wel, 25. Maar ik zag, die andere honderd, die zag ik niet, die, die, die klem tegen de kant aan gekropen zat. Want ze waren zo benauwd. In ieder geval, we hebben die samen bekeken. Hij zei, wat doen? Ik zei, we gaan allebei, allebei terug. Of wat ze maar doen? Of ze maar hier blijven? Ik zei, nou, wij gaan niet meer weg. Hij zegt, en dan? Ik zeg, we nemen goed positie. En ik of. kijk, ik zeg, nou maar even vertellen. Ik zeg, er staan zeven materieus opgesteld. Als wij dan nou met zeven man hier zitten... Ik zeg, dan moeten we met zeven man tegelijk schieten. Hij zegt, ja, maar waar zijn die moffen dan? Ik zeg, nou, daar zorg ik voor. Ik zeg, want uit de gang vandaan... daar zetten we drie jongens neer. Ik zeg, en die laat ik drie schoten geven maar. Eén, twee, drie. Tik, tik, tik. Dat is net het... Het tempo van een Hollerse milieu die langzaam is. Nou, ik hield heel die buurt. Die mensen die, die zaten verderop, die kwamen kijken. En zei ik: Je kop weg. Anders schiet ik hem eraf. Dus het bleef doodstil. En oma zat te huilen, en moeder zat te huilen, en de kinderen zat te janken. Ik zeg: Slaas ze op de donder. of ze niet meer. Ja, ik zeg: Want ze moeten stil zijn. Ik zeg: want anders is het je dood. Nou, toen, toen de jongens eraan kwamen, ik zeg: Ja, er zitten nog mensen boven. Ik zeg evacueren, ik, weg. Ik zeg, onder één voorwaarde, als ze maar wat willen zeggen of huilen, slaan, geven ze een klap onder mijn muil. Ze moeten dus moe houden, want anders is, is onze dood. Want ik wist dus die mof van ons hoor, dan wisten ze waar we waren. En dat lukte volkomen. Ik zeg, jongens, en als je nou naar Luitenant van der Houwer luistert, die geeft hem het commando, en als die zegt schieten, dan telt hij tot drie, en dan is het bij derde, is het knal, dan heb je allemaal je mannetje. En als je dat doet, dan winnen we dit. Want die moffen zien ons niet, dus stil blijven, stil blijven, stil blijven. Want als je het verdomme niet doet, dan kost het je kop. Dan gooi jij je je en het is gebeurd, dus zwijgen. Nou, en met die hypnose... Ja, die bleven de jongens rustig wachten. Op een gegeven moment hebben we net weer geschoten. Toen zeggen: van de hem. Raabeltema... Hij zegt, geloof dat ze roepen. Ga jij even kijken. Ik zeg, laat maar naar mijn over. Je hoort het straks wel. En toen zie ik... Net boven de straat... Zie ik zo'n stuk of zes handen. En ik hoor in het Duits... Niets, schisse, niets, schisse, niets, schisse. Hij zou er niet over overgeven, maar dat hoeven ze ook niet te mm -hmm. zeggen. Maar ik rend gelijk die... De Crispijnse weg op. Midden op de weg, want dan moet je vlug naartoe... En, en ik brult, van de zenuwen ook natuurlijk, maar... Ik weet nog eenmaal dat een Duitse, die moet je nooit aanroepen, die moet je aanbrullen. En ik brult die hende Trouwens, Raus, zwijnen. En die vliegen eruit, maar als ratten kwamen ze omhoog. En terwijl we nog zo die groep bij elkaar hebben, dat ik ze ontwapen. Ik zeg, gauw alles in de gaten, links en rechts. Want ik wou graag ontwapenen, want die dan, die, die had een mooie revolver. Dus die wilde ik wel om hebben. En ik nam die de af. Ik dacht een de kastel tussen, weet je niet. In die handgranaten die, die ze bijder hadden. Ik dacht er hier de paar. ik dacht er een in die le leren beenkap. Maar in ieder geval, we hebben dat stelletje bij elkaar. Hoeveel waard er nou? Van der 18. En uh, jongens bij elkaar, ik zei, jongens, er staat daar een wagen. Ik zeg, van, we gaan te los. Ik zei, nou, die oude wij hebben. Ik zei, jongens, wie kan er auto rijden? Ik zeg, want al die metilieurs, die zeven die er waren, en al die spullen die erbij lagen... en een hoop, ja, allerlei rommel, handgranaten lagen hey, en, en van die hele bossen met patronen. Ik zeg, dat nemen we mee. En toen loopt die kerel naar de slootkant... en die zo'n metilieur in. Ik zeg, ben je nou helemaal bedonderd? Ik zeg, wij zijn godverdomme midden geweertjes... en wij schieten, en dan ga jij dat, ga je dat de water schoppen. Dus wat doe ik? Ik spring die sloot in... en dat was twee meter diep. Maar... Ik heb geen idee of dat ik werk op komt, Maar ik wil die teleur pakken natuurlijk, dat hij er weer bij komt. Dan uh -huh. ik gezegd, ga jij hem eruit, dat doe ik zelf wel. En terwijl hij spreekt, zich, krijg ik me toch een oplazer... tegen die leren aan. Ik schrok me op dat, net zo vlug als dat ik erin gesprongen was... sprong <lacht> ik weer uit de sloot. Want wat was er nou gebeurd? De ene mof was over de andere heen gevallen, want er lagen er daar zo'n... 23 lag aan de dood... Want wat gewond was, verzoop. Mm -hmm. Maar nu ben ik op zo'n lijk gestapt. En die hebben achterover gelegen. Maar die zakte weg door mijn gewicht. En toen kwam die hand die zo, zo lag. Die kwam omhoog die gaf die rotkrap tegen. Dus ik, ik schrok me de broertje van een dode mof. Want daar kreeg ik het idee van. Maar in ieder geval, die... Uh... Die auto die, die werd wel volgeladen, maar die konden ze niet wegrijden. En dus later is er een chauffeur gekomen. en uh, Die heeft die auto weggereden, die heeft het bij de school gebracht. En toen zei ik in de luiterhand, ik zeg, luid, ik zeg, als jij nou de jongens wegbrengt, ik blijf hier. Ik zeg, ik heb nou een kijker afgenomen van die kapitein. Ik zeg, dus ik houd dat bos in de gaten, want er zijn er een stel gelucht. Mm -hmm. Ik zeg, daar heb ik een schim van gezien. Nou, dan gaan we het bos in. Ik zeg jongens, maar voordat ik bij de bos kom... ik zeg, je gaat eerst kijken naar die kerel. Ik zeg, want die was niet dood, geloof ik. En dan komen we bij die kerel... die twee jongens hadden erop geschoten. En die konden we ook niet makkelijk te pakken krijgen. En hij legde kreunen. Zei, nou, jullie hebben hem goed geraakt. Want twee, twee schoten had hij in zijn was. Dus je hebt me allebei goed geraakt. Ja, ik had ik dan nog smul in. Maar, omdat die man legde kreunen... ik had nog koffie bij me met koyak... Ik zeg, laat ik hem maar een beetje drinken geven. Ik zeg, even zijn hoofd een beetje oplichten. Dus, omdat hij lag achterover. En nu het bukt om zijn hoofd op te lichten. Ptsch, gaat er een kogel uit de revolver. Gaat er net over mijn kop heen. En een kogel uit een revolver is. Ptsch, en een kogel uit een geweer is. Pk. Dat verschil hoor je direct. Ik wist dat al mijn leven lang, want ik heb altijd een vuurbugs gehad. Want vroeger deed ik graag stropen. Dus zo dan... dat kon ik goed. Uh, nou, denk je bij je eigen. Hey, je hebt dan toch mededogen omdat die man gewond is. Dat ja. ligt te kreunen. Maar terwijl ik hem wil helpen, proberen ze van achteren... want ik sta met mijn rug naar die moffen toe die ik niet zag. Maar ze proberen mij van achteren dood te schieten. Nou, en ik laat die vent laat ik los en ik zo met hem gelijk de sloot in. Dus die verzopen wel. Dat is het moment dat je zegt, je bent nog mens en je bent weer dier. Ik heb er nog geen spijt van ooit dat ik het gedaan heb. Toen dus zijn we het bos in gegaan hier... en dat bos is ongeveer een goede 120 meter breed. En ik heb de buitenkant genomen, dat dus langs het oh. En Ik, in die ik zeg: luid, luister eens. Hij zei, ja, ik zeg, als jij nou in de midden loopt... ik neem de kant. Ik zeg, waar ik loop, daar zie ik het spoor. Want ze zijn uit die sloot gekomen. Ik zie de modder overal, zie ik hier, over dat paadje en door het gras. Van die duitsers die gevlucht waren? Die gevlucht waren. Ik zeg dus, ik kom ze tegen... Nou kom ik op een open gedeelte en dat was dan... Wij zeiden een veel jaren, maar dat was een tuin die ze met gaas overdekt hadden voor de vogels. Ja. En daarvan ligt er een hoop grond, hummers, dat ze gebruiken voor die tuin in het voorjaar. Maar ik mocht die, die, die open ruimte oversteken. Nou ja, als er nou een sprietje stond, dan ga je toch achter dat sprietje liggen. Daar had het geen zin in, want ze zien je verder helemaal, maar... Daar zo oorlog, dan heb je geen idee van. Je bent net als die struisvogel. Zit ik. Als ik dan mijn kop in de zand steek, als ik hem niet ziet, zit hij mij ook niet. En gekke, en als dat dan stil is, dan krijg je ook weer de spanning. Maar ik krijg dan ineens zo'n krankzinnig vertrouwen. Ik zeg: Jongens, jongens, luisteren. Komt hier naartoe. Ik zeg: Ik steek een stuk over, ga maar achter een boom leggen. Ik zeg: En geef mijn dekking als je hem over ziet schieten. Maar kijk uit dat je mij niet voor mijn domer schiet. Dus ik ren naar die hoop grond. Ja, en als ik zeg ren, dat deed ik ze hard en zijn kon, natuurlijk, want dat is de verrassing. En ik ben er vijf meter bij vandaan. En dan loop je al voorover met een geweer in mijn handen. Hier, hier een revolver, hier een revolver. Hier twee. Uh, handgranaten. Dat van die houten dingen. Hier twee, en hier nog een, en hier nog een. Hey, en ik had al. Uh, een uur door het prikkeldraad heen gekropen en door de sloot heen gelopen. Dus ik zag er wel uit of dat kan gevochten. Wel, <lacht> dat zie je zelf niet. En met dat ik me zou laten vallen zo... kijk je verwilderde links en rechts of dat je was ziek natuurlijk. Dat je niet overvallen wordt of wat ook. En dan komen er zelf 32 moffen omhoog. En als die kerels daar zo omhoog komen... dan zeg je, dan voel je je hart... Voel je in je keel kloppen? Nee. Boven mijn oren voelde ik het nog. Moet je heel even, daar moet je heel even doorheen. En toen dacht ik maar één ding. Ik weet dat een mof met brullen, dat je hem kan hebben. Want hun brullen, dat ze doen, dat is een minderwaardigheidscomplex. Dus ik heb niet geroepen, ik heb niet geschreeuwd. En ik heb een grote smoel, dus ik brul die hende heu. Ik zet die keels in de greppel neer en dan zit die Duitsers zo klein en ik voelde me als een, als een reus. Dus ik sta er zo voor en ik zet ze in rijtjes van vier neer, acht, acht van vier, 32 stuks. Maar dan is er een tweede luitenant bij, een veentje van 1,60. Die staat te kijken en ik sta er zo voor met mijn grote werk en ik sta zo met die tweede volgers in mijn handen. En terwijl ik zo sta, zie ik dat kleine rot ventje ik kijken en ik zie zijn ogen. Waar jij nog staat, daar stond hij nog. En ik sta hier. En ik zie ten dat hij dat doet. Hij kijkt naar die revolvers. Ik denk, verdomme, ja. Staan ze nou op scherp Of niet? <lacht> dus weg dat ding, weg de ding. En ik ben weer eronder uit en ik sta gelijk weer zo. En ik ga natuurlijk, zeggen, zeg, wij passen naar voren, jij. Ik zeg, en einde in je kop hou ik, zeg, want ik zeg, ik schiet hem eraf als je je bek open doet. Vuile Rotmoff, ik droom de kanker, hè. En dan krijg je toch weer moed. En terwijl ik zo st staat te schelden, komt er ineens een korporaal naar me toe. Die was achter een boom blijven liggen, die was niet weggelopen. Want toen ik dat commando gaf, die handen toen hoorden de jongens duits... dat je je handen omhoog moest steken. Die hebben heel die moe niet gezien. Alleen het feit van die grote schreeuwenmijn, zijn ze in paniek. Zijn ze gevlucht om niet gevangen genomen te worden. En zo stond ik alleen in mijn hemd daar. Zodat ze dachten dat u opgepakt was. Ja. Nou, toen kwam die Luijtenland erbij. godverdomme, Sim. ik zeg, nou, geweldig, hè. Ik zeg, we hebben het opgeruimd, hoor. Ik zeg, ik zeg maar, nou, zit leggen er nog in het land, volgens mij. En ik zeg, ik zeg, Leiden, ik zeg, ik neem twee jongens mee en vier moffen. Ik zeg: Want er zullen wel gewonden liggen, en ik ken hun die gewonden dragen. Ik zeg: Maar dat doen wij niet. Ik zeg: Maar ik ga even kijken. Dus ging je mijn eentje overal kijken. Nou, want ik vond er wel een paar dooien mof, hè? Voor ja. de rest niks. Dat was het was dat... op het veld waar al die parachutisten neergekomen waren, hè? Ja, en nou ben ik ongeveer 50 meter hierbij vandaan. Nou, dan ben ik zo'n 300 meter bij die huizen vandaan. Ja. En uh, beginnen ze, godverdwenen, te knallen. Het lijkt alsof of dat heel door op ons schieten was. Nou, die moffen lagen gelijk in de grippel van, van die wei. Die lagen al voordat ik er erg in had. Nou, dus ik schreeuw nog. Hij ja, dacht, ja, laat ik ook maar dekking nemen. Ik had, toen ik donderdags thuis was geweest, of vrijdag avonds, had ik een grote witte ook meegenomen. Ze zeggen, we hebben het niet voor nodig. Ik zeg, om te zwaaien aan die rotmoffen. Niet te weten dat ik hem nodig had. Naar de eigen mens. Aan mijn bajonet gedaan en met schuim op mijn belachenslag. Ik de en te ketteren en dan niet zo zachtjes hoor. Zeg ik: Hé, hey, ellendelingen van de Maristraat. Weet je wat je doet ben. En toen was er diezelfde sezant die de mitrailleur in het water geschopt had. Die was toen de dingen gelopen. Hij zegt: Niet schieten, want dan komt hij meiden met een stel moffen. Die kampen het uit. Nou, en ik was overal parasieten lachen. Ben ik overal geweest kijken. En zo pikte ik er nog drie mee. En ik tel, zo tussendoor tel ik nog zo'n tien moffen die doodleggen. Maar die doodleggen lagen allemaal aan de kant van de sloot. Want ze het, het was ze deden. Wegkruipen die moffen, hè. Niet lopen op het land. wie die dag gedaan hebben, die waren dood. Dus daar vandaan heb het voor hun lang geduurd om zich te organiseren. Nou, toen kwam ik met acht moffen aan zitten. En ik had er nog vier gevonden. Er waren er acht. Ik zei, jongens, ik zeg, dan moet je eens luisteren. Ik zeg... Nou, ze hebben we wel eens een keer warm eten willen hebben... want ik heb helemaal nog geen warm eten gehad vandaag. Ik zeg, hoe laat is het? <coughs> toen zegt hij, hij zegt, hoe laat? Hij zegt, negen uur. Ik zeg, nou, potverdomme, hele dag niks gehad. Maar toen was het ochtend. Kun je nagaan, wat een idee van tijd dat je had. Geen idee van. Maar ik had ook geen brood gegeten smorgens. Hey, tussen... Eigenlijk waren jullie pas snel goed vier uur op pad. Ja. Nou... Dus uh, ik was zo bij de keuken, ik zie ik verrik van de honger. Oh Siem, ben je daar? Hij wordt heel lekker geknokt, joh. Corporaal Siem Heiden en zijn luitenant van der Houwen... hebben op dat moment nog maar vier uur oorlogvoering achter de rug. Ondanks het succes van de pontoniers... in feite technisch personeel dat niet eens voor de actieve oorlogvoering bestemd is... is de situatie op het eiland van Dordrecht om negen uur ochtends al vrijwel hopeloos. Het lukt niet om versterkingen naar het eiland over te brengen. De Maasbrug blijft ondanks tegenaanvallen onder Duitse controle. De 650 manschappen op het eiland... waarvan een groot aantal op eigen initiatief is ondergedoken... bieden verder geen weerstand meer. Op zaterdag en zondag lukt het kleine eenheden... om met een pond het Durtse eiland te bereiken. Maar van een geplande tegenaanval is niets gekomen. Zondagmiddag... Trekt de eerste verkenningseenheid van de 9e Panzerdivisie Dordrecht binnen. S'avonds gevolgd door een kolonne tanks. Maandag valt het besluit om het eiland te ontruimen. de Mussert wordt die dag vermoord door een Nederlandse kapitein. die meent dat de bevelvoerder van Dordrecht als verrader is opgetreden. Ook korporaal Heiden krijgt bericht dat de strijd rond Dordrecht ten einde is. Op een gegeven moment zaten wij in een huis dat een commandopost was. En uh, dat was, toen wisten we al lang dat Rotterdam helemaal laag branden... want de vonken en het papier, dat kwam bij ons, viel dat neer. <kliek> toen werd er gebeld vanaf de kazerne dat wij ons over moesten geven met de stelling Dordrecht. De ponteneers moesten in Dordrecht blijven en zich overgeven aan de Duitsers En de wielrijders die mochten terugtrekken via Papendrecht... Hij vier door naar Papendrecht met veer. En toen waren wij van ons nog met ongeveer 500 man zijn we overgevaren. Want de rest die zaten weggekropen in huizen. We hey, waren niet gevechtshandelingen, en hij weggekropen. We waren weer in Schoonhoven en toen zijn we met de pont overgevaren, en toen waren we met 500 man waren in Schoonhoven gekomen. Schoonhoven, dat lag zwaar verdedigd. Mm -hmm. En geen ene soldaat in Schoonhoven heeft ons gezien. Mm. Dat ken je natuurlijk niet, hè? Nou, waar ga je wie varkeren? Ik, ik zeg, daar is een kroeg, daar gaan we naartoe. Want, heel de dag geneten gehad. Mm. Bij de burgers zou dat ook niet. Ik zeg, maar in een kroeg wil je altijd wat. Wij naar binnen, dan was er niemand, want er was luchtalarm. Staat er staat zo'n knul, een jongen van een jaar of twintig... die staat buiten, met geweer. hé, naar binnen. En wij hadden zo'n slapen, want we waren dood en vermoeid, want we hadden geen drie dagen geslapen. En ik heb zo'n bovenluik, want wij zaten op de vliering, daar stonden bedden. Want je kon er hier wel niet in de bedden van de kamer krijgen van die mensen. En ik wilde dat luik open, ik zeg hé, hey, kijk eens naar boven... Ik zeg: Als je, god, domme nog één keer je kop over doet, Ik zeg: Dan schiet ik hem eraf. Wij willen lekker slapen. Wel rusten. En je hou je kop, hè? Want dan, was het, dan vloog alles weg. Maar wij waren eerst in die kroeg. En ik kon niks vinden. Hier, Kijk, er staat een schuurtje erachter. Ik ga je eens kijken. En toen in de kelder gekeken. Nou, hadden we de kojak gevonden. <lacht> dus dat, dat was helemaal niet gek. Niet dat ik maar gedronken zou drinken, maar ik heb wel een lekkere slok genomen. Nou, toen vond ik eieren. Ja, wat is dat? Ik zeg, havermout, dan nou nog melk. Nou, ik zeg, nou, dan doen we het maar zo. Toen ik een pan havermout gemaakt in die keuken. En op een gegeven moment krijgen we toch nog een flesje melk te pakken... en dat erdoor gedaan. Ik zeg, nou haar eens kijken. Die vrouw die heeft in die kast natuurlijk een broodrommel staan. En in de kamer, verdomme, er stond de broodrommel. Nee, maar echt Er lag heel heel brood lag gereden. Nou, toen word ik s morgens wakker. En toen zegt die kaptein Krok... Dat was onze kaptein. Nee, Seemond heet hem niet. Hij zegt, weet je wat jij moet doen? Ik zeg, nou... Want ze hadden ze gepraat, hè. Toen had Van der Ouwe gezegd... We moeten iemand met een motor... vooruit sturen... richting Utrecht... en kijken of dat er moffen zijn. Hij zei, ja, dan moet ik iemand hebben. Hij zei, nou, neem Sime Heide maar. Die kan motorrijden. En uh, dat gebeurt. Ik heb motor gestart daar... En die stond van Burgers, stond ik zeg, schrijf maar even op. Ik zeg, zet er de waarde maar op, 400 gulden, die jongen nooit erop aan. En ik die motor haal, zei die komt dan zeg, ga maar achterop zitten. Ik zeg, dan neem ik je mee. Maar, maar ik ga met die motor, die geeft gas. <lacht> die geeft te <er> veel gas. <lacht> en die wielen gaan het halen. Dus dat die commandant of ze dat weten, op de straat. We hebben zeggen, vijf, zijn gelachen. vijf van de jongens hebben zitten brullen. Hij zegt, ik ga met jou niet mee. Ik zeg, nee, ik denk, lang in de gaten. <lacht> en toen zie ik ineens over het licht gaan. Potverdomme, is er nou een hand? Ik zeg nou, waar moeten we wezen? Hij zegt nou, rij maar door. Hij zegt, maar rijd dan maar naar het gemeentehuis. Dus Welk plaatsje dat was, weet ik niet. Nou, daar stond de burgemeester. Wat is er dan? Hij zei, we zijn om acht uur gecapituleerd. Ik zeg nou, dan rij ik terug. Dus ik weer naar Schoonhoven gebeld. Ik zeg, dat en dat is er dan natuurlijk weer opgebeld. Hij zegt, Sim, kom maar terug. Hij zegt, we zijn gecapituleerd, behalve de vesting Zeeland. En toen moesten wij een mars maken... Dat we, want we moesten weer terug van Schoonhoven naar Lekkerkerken. kijken. toen moesten we lang een brede wetering, die was een meter of zes breed. En toen wij eh, gereeds stonden om weg te gaan... Ik zei, jongens, de Duitsers die eh, staan ons kind erop te wachten. En we worden allemaal gevoleerd of dat we nog spullen bij hebben. Van gouden ringen en dingen die gejat zijn. Nee. En dan liepen we langs dat water en dan hoorde ik... Tjoep! Tjoep! Nou, er liggen honderden ringen en horloges in die, singel, in, die in, in, in die vliet. Want toen begonnen ze te knijpen. Nee, en dat hebben ze allemaal zo in het water in de donker weggegooid. Nou. Toen waren we gecapituleerd... Na de oorlog komt voor Siem Heiden de kater. In plaats van de verwachte militaire Wilmsorde, die zijn luitenant wel krijgt toebedeeld... moet hij genoegen nemen met een oorlogsherinneringskruis. Bovendien krijgt hij na zijn pensionering in 1970 last van oorlogstrauma's. In 1975 ben ik een pension gaan vragen en ik ben voor Keuringen geweest... En op een gegeven moment kreeg ik een papier thuis. Toen zeggen ze, nou, je, krijgt, je bent voor 30% afgekeurd. Maar dat papier hielden ze bij me weg. Want ik was afgekeurd als oorlogsinvalide. Maar ik heb nou een half jaar geleden ben ik al die papieren eens bij elkaar gaan zoeken. En daar zie ik staan dat ik ben afgekeurd voor oorlogssyndromen. Dat hebben hun een andere naam voor. En uh, mijn nek is slijtage. En op grond dat die next letage is, dat heeft die dokter daarvoor gedaan. En nou een artikel, dat is van de bron van Oorlogsinvalide. Mm -hmm. Daar ben ik ook lid van. En nou lees ik vast dat die mensen, die 65 jaar zijn, krijgen daar geen pensioen van. En nou zijn ze doende, aanzetten tot gelijke rechten voor alle oorlogsgetroffenen. En dat gaat mij ook kan. Dan ga ik nou aan het werk. Want ze kunnen doen wat ze willen. Hey, ik was zo beledigd. Ik had het nooit gelezen, dat papier in mijn dochter wel gelezen. Maar laat dit maar niet lezen, want dan is die wit heet. Hey, want dan ga ik zo, ik zou ik zo weer in Utrecht zitten. Ja. Maar toen ik het gelezen had, ik zeg... Ze zegt, waar heb je dat papier gevonden? Ik zeg, nou, dat lag daar in een envelop. Maar ze had het weggedouwd. Laat dit maar niet lezen, want dan gaat hij gelijk op af. Nou ja, nou ben ik een beetje makker, maar ik laat het niet los. Want het is toch godschandalig. He, je vecht voor je land, je doet er alles voor. Die oorlogssyndromen die ik heb. Ik geloof dat als ik behoorlijk voor mijn nek dat pensioen had... dat ik er geestelijk beter aan toe was geweest. Want iedere keer als ik mijn nek voel, dan denk ik... ja, dat heb je nou. En dat is voor niks. Dan heb je er dood in. En dat is niet, niet weinig, hoor. En... Zodra dat die vergadering geweest is, of ik zit bij de minister op de stoep, ze wil niet helpen, natuurlijk. Maar ik laat het niet, laat, het niet laat me niet los. Want ze hebben niet in de gaten, door zoiets te flikken, wat ze je eigenlijk geestelijk aandoen. Want ik ben toch een vent die iedere dag oorlogssyndroom moet hebben, die heb gelukkig iedere dag niet, maar zeggen, maar, er gaat, geen, er gaat geen week voorbij, of je hebt iets, maar het begint altijd, begint bij mijn. Met pijn in mijn nek. Huh? En dat is de erfenis voor alles wat je gedaan hebt. Het was het vierde deel van een vijfluik over de meidagen van 1940. Het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Deze bijdrage van de VPRO werd gemaakt door Marnix Koolhaas, productie Nienke Vijs. Volgende week hierbij nachtvluchten op Radio 1 tussen 3 en 4 uur. Het vijfde en laatste deel van deze indrukwekkende serie. Dit is nachtvluchten van zaterdag 21 mei 2011. In 2006 was het op 20 mei dat verzetstrijder Willem Porterman overleed. Hij was 82 jaar. Na de oorlog werd hij onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis en hij werd tot eerder lid benoemd door de Verenigingen van Ontsnapte Oorlogsvliegers uit Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. We hebben een heel kort fragment gevonden van Willem Poorterman... bij het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Het stamt uit 1978 en het is uh, gemaakt... Uh, ter gelegenheid van de publicatie van zijn boek. Tijdens de oorlog is er in de gemeente Hellendoorn... veel gedaan voor de Joden. Dit schrijft de journalist Wim Poorterman uit Nijverdal... in een vanmiddag gepubliceerd boek. De titel van het boek Van bezetting naar bevrijding. Wim Gerritsen sprak met de schrijver. Opvallend is, meneer Poorterman, dat u in het boek schrijft... dat er hier erg veel voor de Joden gedaan is. U zet zich wat dat betreft af tegen dokter Louderjong... want die zegt dat er maar weinig in het algemeen voor de Joden gedaan is. Ik kan natuurlijk niet beoordelen hoe het in de rest van het land is. Ik weet wel hier in het oosten... en dan ben ik het meest bekend in deze gemeente, in de gemeente Hellendoorn... en in het bijzonder in Nijverdal. Er is hier bijzonder veel gedaan voor Joden. Dat is niet alleen dat ze hier waren als onderduiker, maar ook op andere gebieden een bestuur van een gebouw voor christelijke belangen bijvoorbeeld... weigerde de bordjes verboden voor Joden aan te brengen. Het gevolg is geweest dat het, uh, dat het hele gebouw in beslag is genomen door de NSB. Er was hier een voetbalvereniging, die is er trouwens nog een derde klasse KNVB Zaterdagvoetbal... de voetbalvereniging DES. Die heeft op 30 april 1942 met het algemene stemmen besloten... wij voetballen niet meer tot het eind van de oorlog... alleen om het nuchtere feit dat er het bordje verboden voor Joden was... Hoeveel Joden zijn hier in deze gemeente ondergebracht? Het juiste aantal is niet bekend. Er waren wel enkele bekende Joden en één daarvan zou ik toch wel willen noemen... hoewel hij hier in de gemeente Hallendoorn maar betrekkelijk kort geweest is. Maar de verzetsman Herman Vlim uit Nijverdal heeft dokter Anders Ed van Tijn... de bekende politicus uit Zwolle gehaald, van het station gehaald... achter op de fietsje naar Nijverdal. En dat was op een slechte fiets in die tijd, 33 kilometer naar Nijverdal gebracht en later naar Nieuw-Leuzen... waar hij de oorlog overleefd heeft. In uw boek is ook te vinden dat Nijverdal, de gemeente Hallendoorn... in zijn totaliteit trouwens ook, erg zwaar, zo niet het zwaarst... in Overijssel zijn getroffen. Inderdaad, de gemeente Hallendoorn is 39 keer gebombardeerd... Ja, dat is wat er overgebleven is van het gesprek uit 1978... bij het verschijnen van het boek van Bezetting naar Bevrijding... van Willem Poortman, verzetstrijder, later journalist en schrijver. Hij werd geboren in 1924 en overleed op 20 mei 2006. Op 20 mei 1922 zag Ivo Schuffer het licht... Het levenslicht moet ik natuurlijk zeggen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij al vrij snel betrokken bij de hulp aan Joden... en hiervoor zou hij later de Yad Vashem-onderscheiding krijgen. In 1990 vertelde historicus Schoeffer in een bijdrage van de Vara... over de geruchten in 1939 en de invloed van de redenvoeringen van Adolf Hitler. Diana de Koning introduceert het fragment. In de week van 8 januari 1940 staat ons land in het teken van de geruchten... Op 10 januari maakt een Duits oorlogsvliegtuig een mysterieuze noodlanding bij het Belgische Mechelen. Aan boord bevinden zich plannen voor een Duitse inval in België en Nederland... maar daarvan komt vooralsnog weinig naar buiten. Geruchten zijn er des te meer. De destijds 17-jarige Ivo Schuffer volgde de gebeurtenissen op de voet. Meneer Schuffer, berichtgeving in die tijd. Uh, je kreeg de indruk dat toen ook de radio heel erg belangrijk werd. Dat mensen gekluisterd zaten aan het toestel. Klopt dat een beetje? Nou ja, dat was eigenlijk al uh, voor de uh, mobilisatietijd... dat bijvoorbeeld de redenvoering van Hitler heeft. hebben een heleboel mensen deze het aan. Zelfs als ze het niet goed konden verstaan... was de radio toch een, uh, een, een medium dat veel belangrijker was natuurlijk dan tegenwoordig. Tegenwoordig is de tv. Als er iets van aan de hand is in de wereld, dan doe je de tv aan. En dan kijk je naar de beelden. Nou, toen ik je naar de geluiden die direct... Uh, kwamen. En de radio had dus een, een, een hele belangrijke taak te vervullen en werkte dus veel sneller dan de krant nog. Al had de krant veel extra edities als er weer eens iets te melden was. En uh, dan kocht je een plaatje voor, voor een cent of een half cent, laatste berichten, uh, wat er binnen was gekomen. Zo werd eigenlijk ook, geloof ik, de oorlogsverklaring van Engeland en die van Frankrijk werden in aparte extra bulletins de verschillende kranten verkocht. Hè? dus uh, Zo kreeg je het ook op schrift. Maar ja, dat iedereen naar de radio luisterde, was heel gewoon. Uh, al had niet iedereen een radio, curieus genoeg. Een heleboel waren nog niet zo erg voor radio. Maar of daarmee kan je zeggen, men was wel als er iets griezeligs of iets interessants gebeurde, kleefde men aan de radio. Ja, zat men aan de radio vast. Ja. Heeft u zelf in die tijd ook naar redenvoeringen van Hitler geluisterd? Ja, daar die. Ja, nee. ja, dat was een interessante gebeurtenis natuurlijk. Wat hij uitbrulde en hoe de bevolking daarop reageerde... Ja, dat maakte toch wel indruk op je. Ik geloof dat het een hele goede propaganda ook geweest is van Hitler in Duitsland. Maar voor mensen die juist tegen Hitler waren... klonk het allemaal erg dreigend en erg griezelig. Ik geloof dat dat ook wel een effect heeft gehad in die zin. Dat het de, de dreiging er erg door werd bevestigd. Die stem en dat gegil en die... Die, dat gejuich en die massavergaderingen. De macht van Duitsland werd wel heel duidelijk ook langs die weg gedemonstreerd. In de winter 1939-1940 wemelt het in de Nederlandse pers van de geruchten over geheimzinnige zaken, spionage, lichtsignalen, uniformen, smokkel. Het Venlo-incident natuurlijk. Kunt u zich daarvan nog iets herinneren? Maar ja, We moeten wel het, uh, oppassen dat je het niet uh, terugprojecteert... want het, de echte sensatie en de angst voor de vijfde kolonne... breekt pas los wanneer de, de Duitsers binnenvallen. Dus dat is in de meidagen geweest. De tijd daarvoor is het niet zo groot geweest... al is er natuurlijk vooral de voorbeelden van wat er in Noorwegen is gebeurd... Uh, slaat dat natuurlijk uh, de herinneringen en de verhalen daarover hebben ook al in april een rol gespeeld hier in Nederland. Dus uh, de, uh, de overlopers daar uh, hebben natuurlijk uh, ons ook angstig gemaakt... voor wat er hier in Nederland zou gebeuren. En vooral de NSB werd dan gevreesd. Er is dan een beroemde uitlading dat een gevraagd was... wat zou jij doen als de Duitsers binnenvallen? En dan zegt hij, ik zal dan met gekruiste armen zitten... Dus ik zal dan, hij bedoelde daarmee gewoon, ik kan dan niks doen. Ik zal ook dus niet meewerken aan de Duitsers. Maar dat werd verkeerd begrepen. Hij zou dan dus eigenlijk uh, stilletjes de Duitsers helpen. Dat werd er wel uit begrepen. Dus dat men in wel al idee had dat mochten de Duitsers binnenvallen... er overal verraad zou zijn, dat werd bevestigd door alle verhalen uit Noorwegen. En uh, de verhalen die er verder in de krant kwamen over... Ja, spionagekwesties of uh, ja, incidenten langs de grens... die erop wezen dat het uh, niet in orde was. En dat de Duitsers op allerlei manieren ook het land probeerden te ondermijnen. Mensen zijn dol op samenzweringen en op ondermijningen en op geheimzinnigheden. En uh, voelen, ja, begrijpen nooit dat je met een volle vuistslag neergeslagen kan worden... Maar dat je eerder uh, van achteren met in de rug wordt aangevallen. Dat idee leeft natuurlijk altijd. Als je in angst en je zwak voelt, uh, leeft dat zeer sterk. Dus uh, je moet het niet overdrijven, geloof ik dat, ik. dat de angst dat we al verraden werden voordat we door de Duitsers overvallen zouden worden, was dat geloof ik niet. Maar dat men het idee had, nou, we moeten oppassen, hè, zo dadelijk. Als het erop aankomt, dan kan je je buurman niet meer vertrouwen. Dat, dat idee begon zich wel natuurlijk vast te zetten... Hè, en is door ook allerlei berichten uit het buitenland... en over de incidenten bevestigd. Je hebt dan bijvoorbeeld de uniformenaffaire... dat er uniformen gesmokkeld werden naar Duitsland. Nederlandse uniformen, dat wekte natuurlijk de verdenking... dat de Duitsers zo dadelijk als een verkleed Nederlands leger ons land zou binnenvallen. Uh, je had de bekende, en dat heeft wel veel in de krant ook gestaan... het Venlo-incident, waarbij dus een aantal uh, Engelse... twee, drie Engelse geloof ik, uh, geheime dienstmensen... Uh, onder begeleiding van een Nederlandse officier... een ontmoeting zouden hebben met Duitse uh, uh, geheime politiekeels. In, uh, dicht bij Vendo, op Nederlands grondgebied. Dat was natuurlijk eigenlijk ook niet geoorloofd voor een neutraal land... om zoiets te arrangeren. En dat daarbij toen uh, die Nederlandse officier omgekomen is... dat kwam in het nieuws en uh, is ook in de Kamer nog ter sprake gekomen. Ja. En heeft toch wel indruk gemaakt, ja, dit soort van incidenten. De, de, de lichtsignalen in het oosten des lands. Kan u zich dat nog herinneren? Ja, er zijn ook wel berichtjes in de krant geweest van lichtsignalen. Ja, daar hoorde je wel af en toe wat van. Maar ik weet niet of nou vreselijk veel mensen misschien ter plaatse zich vreselijk over opwonden. Maar uh, ja, dat doet een beetje denken aan uh, die verhalen die je natuurlijk ook tegenwoordig nog af en toe hebt. Van die ufo's die op de, uh, op de grond komen, dat er iemand dat gezien heeft. En, ja, je wilde het niet geloven. Sommigen wilden het wel graag geloven. Maar die, die, die verhalen beginnen natuurlijk als een ja, weerlicht door het land te gaan... in de oorlogsdagen zelf natuurlijk. En dan gaat iedereen natuurlijk op alles letten en, en plotseling verdacht vinden. Dat, tot, tot en met de krijtstrepen op je huis die je gaat schoonwassen... omdat je denkt dat, dat iemand dat op je huis gezet heeft om je erbij te lappen. Ja, dat is, maar dat is echt... Uh, een stemming die pas in de oorlog tot, de werkelijke, tot een vreselijke uitbarsting is gekomen. Dat is nog even teruggaan naar die maanden voor de maanden voor de bezettingstijd dus. Ja. Uh, hoe reageerden de officiële instanties, hoe reageerde de overheid op uh, dat soort geruchten? Naar buiten toe heel rustig. Hè. Ze wilden zo rustig mogelijk zijn en geen druk te maken. Hè. Het is uh, hetzelfde vaderlijke dat Colijn ook altijd gehad heeft. De rustig, uh, de regering zorgt voor u en alles is, hebben we goed in de hand. En ik geloof dat ze we daar wel succes mee hadden... dat ze de indruk ook wekte dat er een, uh, een goede regering was... die de zaak in de gaten hield... en uh, dat het leger behoorlijk voorbereid was op de strijd. Dat, dat idee moest eigenlijk gevestigd worden. En ik geloof dat je kan zeggen... Nederland was tot ja, de grote aanval plaatsvond... een ordelijke staat met een gezagsgetrouw... en Vertrouwende bevolking. En dat uh, iedereen ging zijn eigen gang en zijn eigen leven uh, geleid in de hoop dat we eraan ook komen zouden. Maar als het erop aankomt, dan zal de regering en de, het leger wel voor ons zorgen. Dat, dat idee hadden we wel. Ja. Maar het advies van de regering was geen paniek. Ja, dat is geloof ik heel sterk bij hen geweest. Ze hebben ook waarschijnlijk een heleboel sensationele berichten die er waren en ook al die alarmopgeberichten uh, die ze uit Berlijn kregen... hebben ze natuurlijk niet doorgegeven. Af en toe werd er wel eens een versterkte ja, uh, alarmtoestand bij het leger gegeven. Hè. Maar uh, ze hebben verder het zo veel mogelijk geprobeerd rustig te houden... en uh, vertrouwen te werken. Ik geloof dat het ook het verstandigste is. Want wat zou je uh, aan alarm en paniek hebben? Dat... En die is ook trouwens in de meidagen... Eigenlijk... Pas gekomen in de loop van de dagen toen het misging. En, en dan krijg je dus die vijfde kolonne angst. Maar aanvankelijk liep ook alles vrij ordelijk toen de aanval begon van de Duitsers. <tieden> Ivo Schuffer in een fragment uit het programma Factor 5, eerder uitgezonden in 1990. Ivo Schuffer kreeg de Yad Vashem onderscheiding voor zijn hulp aan Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De historicus vierde gisteren zijn 89ste verjaardag. En daarmee ronden we dit Tweede Wereldoorloguur af. Zoals eerder gezegd, volgende week, 28 mei... nog een laatste aflevering uit de serie van Het Spoor Terug van de VPRO. Wederom aangevuld met bijzonder radiomateriaal... dat is gelieerd aan die tijd. En zo loopt het tegen vier uur. In het volgende uur hebben we twee gesprekken voor u. Eén over bioloog Hugo de Vries. Het andere over wiskundige Alan Turing. Maar nu eerst over een halve minuut het NOS Journaal van 4 uur. Tot straks.